hier met meneer Van Roy en hij is docent Nederlands en gaat ons iets vertellen over zijn extreme hobby. Ja, nou mijn hobby is vliegtuig spotten. Um, bent u er ook een professioneel in? Ja, ik ben er wel heel erg goed in. Ik ben wel een van de beste spotters uh, die bij uh, McDonald's staan, hè, want daar staan we dan meestal. Ik heb ook een speciale camera en apparatuur en uh, uh, ik heb ook van die scanners, zodat je kunt horen wat uh, de gesprekken kunt luisteren tussen de gezagvoerder en, uh, en uh, de toren. Zou het een Olympische sport moeten worden volgens u? Ja, dat zou best wel kunnen. Het is echt een internationaal. Uh, het lijkt me alleen wel lastig, omdat, als je dat zou moeten doen natuurlijk. Met, je moet wel heel veel vliegtuigen dan binnenhalen op zo'n Olympische Spelen, maar, maar het, zou kunnen. het zou kunnen. In wat voor kleren doe je het eigenlijk? Dat ligt een beetje <laughs> afhankelijk van het weer, maar meestal zit ik in de auto, en dan heb ik zo uh, omdat het toch een hele inspannende sport is. Heb ik altijd meestal een korte broek en een soort wielren t-shirtje aan, omdat je ook heel veel zweet als je naar die vliegtuigen zit te kijken. En dan uh, ja, dan, dat is meestal mijn outfit die ik dan heb, ja. Dus je bent nooit bang geweest dat een vliegtuig op je neerstort ofzo? Nee, nee dat niet. Ik, ik, ik hoop nog wel natuurlijk ooit een keer een mooie crash te zien. Door, daarom zit je er ook. Het is altijd leuk natuurlijk als je zo'n grote Boeing aanziet komen en je ziet dat die wielen er niet onder vandaan komen. Dat je denkt, kijk. Dan kijk je tenminste ook ergens naar. Hè? Dat is wel spannend wat er dan nou gaat gebeuren. Heeft u ook wel eens een um, ongeluk gehad terwijl u naar de vliegtuigen zat te kijken? Ja, het gebeurt wel eens dat je zo gefascineerd bent dat je dan wel... Uh, heel goed moet oppassen met, met, met eten en drinken bijvoorbeeld. Hè. Dus ik ben, ben, ben ja, twee keer bijna in een liga uh, gestikt. En ik heb wel twee keer een kookende hete koffie over mijn kruis heen gekregen. Nou, dankjewel voor dit interview dan. Kracht, hè. <laughs>